Nederland gaat vanaf zondag in de avond op slot. Vanaf 5 uur s middags tot 5 uur s ochtends gaat er een hoop dicht, zegt verslaggever Ardi Stemmerding. Restaurants, cafés, bioscopen, eigenlijk bijna alles gaat dicht. Alleen essentiële winkels die blijven open. Dan heb je dus over supermarkten bijvoorbeeld. En in die zin kan je zeggen dat die term avondlockdown die je de hele tijd hoort best wel goed de lading dekt. Ook voor veel sporters is er slecht nieuws. Sportscholen gaan s'avonds ook dicht en amateursporten in teams mag ook niet tijdens... Tijdens de avond lockdown... Vanavond dus een nieuwe corona persco. Tijdens de vorige was er in Den Haag een coronaprotest. Demonstranten bekogelden toen de politie met stenen en vuurwerk. En ook vanavond worden er relschoppers verwacht. Restaurants in de stad sluiten vandaag eerder. En tafels en stoelen en windschermen worden naar binnen gehaald. Alle ramen zijn eigenlijk gesneuveld. Dus ja, dat gaan we eigenlijk nu allemaal een beetje voorkomen hopen Door het naar binnen te zetten. Het is wel jammer uh, dat het uh, zo moet gaan. Uh, helemaal uh, Omdat de horeca al heel veel klappen heeft gehad. En, uh... Nu uh, mensen ook nog spullen van je willen kapotmaken. Um, ja, dat is niet fijn. Eén café in Den Haag is vandaag zelfs helemaal niet open gegaan uit angst voor rellen. En ander nieuws, de politie looft 10.000 euro uit voor de gouden tip over een dodelijke schietpartij twee weken geleden in Heerlen. Er is een verdachte in beeld, van hem zijn vandaag foto's verspreid. De beloning wordt uitgeloofd aan degene die de tip geeft over waar die verdachte is. Een oproep van Pek Zwolle aan de supporters, wees verstandig en blijf morgen thuis. Groepen supporters hebben afgesproken om toch naar het stadion te komen, terwijl ze daar niet naar binnen mogen vanwege de coronaregels. Afgelopen week werden er bij meerdere stadions mensen opgepakt die vuurwerk afstaken of die toch de hekken doorgingen. Het weer het wordt steeds natter. Vanavond zelfs kans op natte sneeuw in het oosten. Het komt vannacht af tot net boven nul. Morgen ook buien met hagel, onweer en natte sneeuw. Dan ook koud. Een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Dus de op de Hoek en Roelevaretsveen is de vertraging een kwartier. Op de N247 Amsterdam richting Horen.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 I lie and look up at you When the morning comes, I watch your eyes There's a paradise that couldn't capture That bright infinity inside your eyes I'm 밤 내게 날아가 Never ending forever baby No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, you baby Oh. One soul.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 To accept that you're real Tell her about it Tell her all your crazy dreams Let her know you need her Let her know how much you mean Tell her about it Tell her how you feel tell Just tell her about it Dit is ZFM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 op i sexy signori. Voor jou trek ik big pikstaks, Amex en m'n visa. Badia Celina, stekker dan tequila. Met jou wil ik verdwijnen, ja, verdwijnen op i pizza. Tegen op i sexy signori. Voor jou trek ik big pikstaks, Amex en m'n visa. Badia Celina, stekker dan tequila. Met jou wil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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanaf zondag is er in Nederland sprake van een avondlockdown. Volgens Haagse Bronnen gaat het kabinet vanavond op de persconferentie bekendmaken... dat onder meer restaurants, cafés, niet-essentiële winkels en de cultuursector om 5 uur dicht moeten. De afgelopen dag zijn bij het RIVM 21.350 nieuwe positieve coronatests gemeld. En dat zijn er bijna 900 minder dan gisteren. De nieuwe coronavirusvariant uit Zuid-Afrika is nu ook vastgesteld bij iemand uit België. Het zou gaan om een dertiger die terugkwam van vakantie uit Egypte. Het weer vanavond kan in het zuidoosten en oosten wat natte sneeuw vallen. Morgen bewolkt en buien en dan wordt het zo'n 5 graden.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 Do you know?